Start. Mark Hokken met het NOS Journaal. Emiel Roemer stapt op. Laat hij de Tweede Kamer... na elf jaar Kamerlidmaatschap en acht jaar als partijleider. Volgens Roemer staat de partij er goed voor... en is het tijd dat iemand anders het stokje overneemt. Kamerlid Lilian Marijnissen wordt de nieuwe partijleider. Ze is de dochter van Jan Marijnesse, de vroegere partijleider van de SP. Onder Jan Marijnissen telde de fractie nog 25 zetels. Sinds de verkiezingen van afgelopen maart zijn dat er nog maar 14... Roemer leed drie keer op rij een verkiezingsnederlaag. In Almere is gisteravond een jongen van 15 overleden na een steekpartij. Hij overleed in het ziekenhuis. Twee andere jongens van 15 uit Almere zijn opgepakt. De politie verdenkt hen van de moord. Na onderzoek werden de twee samengevonden. De politie onderzoekt de toedracht en het motief. Nederlandse vissers mogen volgend jaar meer haring, kabeljauw, tarbot en giet vangen. Tronk, school en baars mag juist minder uit zee worden gehaald. Dat hebben de Europese ministers van Visserij en de Europese Commissie besloten. Volgens minister Schouten heeft de visstand in de Noordzee zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Ze noemt het akkoord een goede balans tussen ecologie en economie. Er zijn ook afspraken gemaakt voor paling. Tijdens de bijperiode van drie maanden mag helemaal niet worden gevist op paling. Dat gold al in Nederland, maar is nu dus voor heel Europa. De PVV doet in Rotterdam definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Morgen presenteert partijleider Wilders de plaatselijke lijsttrekker. Dat doet hij bij de SLA moskee in de wijk Feyenoord. Vorige week maakte Wilders bekend dat de PVV ook in Utrecht meedoet. Hij wilde eigenlijk in 60 gemeenten meedoen, maar er zijn niet genoeg geschikte kandidaten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart. Het weer, het is bewolkt en er zijn perioden met regen. Er staat een stevige wind. Later vanmiddag is het wat langer droog, maar tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen zijn er weer buien, in het noordoosten en oosten mogelijk met natte sneeuw. Soms breekt de zon ook door en het wordt dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van...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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, daar zijn we dan. Haha. Ja, gisteren heeft u ons even moeten missen, dames en heren. Want ja, gisteren was het nog zo slecht op de wegen dat ik denk van... Oh, oh, oh, oh, dat ga ik niet doen. En ik had uh, mijn skis uitgeleend. Dus ik kon ook niet uh, op de skis. En mijn schaatsen had ik ook al niet meer. Dus ik denk, nou, laat ik maar thuis blijven. Maar nu zijn we er weer. Hallo! Beb is er ook. Heb Beb. Ja, ik sta te luisteren naar al die mensen die nu vrolijk hallo riepen. Ja, oh ja. Hallo! Hallo allemaal! Hallo allemaal! Ja, Ron is even een weekje weg. Die zit normaal op de woensdag natuurlijk. Dus. Maar Ron is even, die is uh, ja ik weet niet, bij school of zo, hoorde ik geloof ik. Dus die is er even niet. Maar die is er dan volgende week weer. En wij zijn er ook. En we gaan weer een leuke uitzending maken vandaag. Met natuurlijk cultuur, cultuur, cultuur. Nou, weet je maar. En verder hebben we ook nog, euh, nou ja, artiest in het licht. In, omdat u gisteren gemist heeft, zo ben ik dan ook weer. Omdat u gisteren de artiesten in het licht gemist heeft, doe ik ze vandaag. Ja, vandaag was het toch niet veel. Oh, ja. <lacht> nee, er zat echt weinig bij vandaag. Ja, zo ben je dan ook wel weer. Ja, vandaag zat er weinig bij hoor. Maar uh, ik heb in ieder geval uh, van vandaag, heb ik, uh, nou ja, dan doen we die van gisteren er gewoon bij. Die van 12 december. Kan ons het schijnen. Dat heb ik vorige week ook gedaan. En we zitten in een vrolijk versierde studio. Als u op de webcam kijkt, dan ziet u allemaal vrolijke lampjes en kerstboom. En uh, de disco verlichting achter ons, die is er nog wel, maar knippert niet meer. Dat vind ik wel zo rustig eigenlijk. Ja, het is hier wel prachtig. Is, uh, hey, zeer doel, uh, sfeervol. Zeer sfeervol. Eigenlijk is het zonde dat we die luxe flex uh, open hebben, want dan zie ik het niet zo. We gaan ze gewoon dicht doen. Oh, nee. Het is een fijne, donkere dag, dat schiet. Ja, dat hou je wel. Nou, wat was er de sneeuw hè, de afgelopen dagen? Jongen, jonge, jonge. Ik denk dat er in zeven jaar niet zoveel gevallen is. Oh, is nog niet weg. Nee, maar, nee, Het is nog niet weg. Natuurlijk. Maar goed, geef niet, We vonden het wel. Hè. Leuk, het is zo mooi, vers gevallen, sneeuw, prachtig. Ik liep, over de, ik liep uh, zondagavond over de Breestraat in Beverwijk. Uh, die was dan nog helemaal maagdelijk en zo. Er stonden nog zelfs nog bijna geen voetstappen. Nou, dan is het mooi, joh. Ja, en over, is, uh, nou ja over die Breestraat gesproken uh, in Beverwijk dan. Die gaat het weekend open, dan is die compleet gerenoveerd. En het is mooi geworden, ja. Ten opzichte van wat het was, is het uh, nou van de hel naar de hemel, zakt maar zeggen. Oeh. Hmm. is het gezellig. Dus uh, nou ja, als je niks te doen hebt, kom je even kijken. Vrijdag, zaterdag en zondag is het feest. Dus hallo. En nu gaan plaatjes draaien. Of uh, tenminste, we gaan beginnen met de muziek. Want anders dan. Uh, ja. Artiest in het licht. Ja, die komt van gisteren. Gisteren was de verjaardag 79 geworden. Connie Francis. Dus wie kent niet? Ik kan me herinneren, dat is nog niet zo'n leuke opmerking natuurlijk, maar ik kan me ook nog wel eens een keer herinneren dat ze in de jaren zestig ooit nog eens uitgeroepen werd tot slecht geklede zangeres van de wereld. Dat weet ik nog wel. Maar ja, goed. Concetta Franco eh, Franconero. Nou, Zo'n naam kom je nergens natuurlijk. Nee, nee, nee. <laughs> nee, dat, dat, dat wordt niks. Geboren in Newark in New Jersey op 12 december 1938... En bekend geworden als Connie Francis, een Amerikaanse zangeres. En ze heeft heel veel grote hits gehad. Ze was erg probleem. Connie Francis stamt uit een Italiaans immigrantengezin. En al op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbusiness te maken. En al snel leerde zij accordeons spelen. Maar nou, daar kan je ook een carrière mee maken. En daardoor een plaats krijgen in de Amerikaanse televisieserie Star Time. De producer George Sheck, euh, later haar manager... die adviseerde haar vooral om over te stappen, om te gaan zingen. En in 1955 sloot ze een platencontract met MGM Records. Nou, we kennen het wel, ze had heel veel grote hits. En wat u hoorde, dat was er één. <lacht> Lipstick on your Collar*. ja! Zo is dat. Uh, we gaan naar de volgende. En daarna de drie in een. Maar ook deze artiesten was gisteren jarig. Ja, echt wel. Gelooft u mij maar. Het is dus echt zo. Uiteraard... Dejan Warwick. The girl leaves now... Is love, sweet love... It's the only thing... That there's just...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 but for everyone, Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, there's just Warwick heet Zorstel, dus dat Warwick, dat is er later bijgemaakt. En uh, zij werd geboren op 12 december 1940. En ik zei het al, uh, het is niet van vandaag de artiest, maar van gisteren. Want gisteren heeft u ze gemist en ik vond het te leuk om het vandaag toch maar bij te doen. Ze is geboren in uh, East Orange in New Jersey. En dat zei ik al op 12 december 1940, een Amerikaanse zangeres. En ze is vooral bekend geworden natuurlijk door haar uh, werk met songwriters en producers uh, Bert Bacharach en Hal David. Zij was eigenlijk de ideale vertolkster. Voor het werk dat deze twee belangrijke heren schreven. Zij heeft natuurlijk een behoorlijke carrière gehad. Ze heeft ook nog eens een keer een prachtige versie gemaakt van het lied That's What Friends Are For. En zo zijn er nog veel meer hele mooie werkjes van deze dame. Jon Warwick dus. Ze is vandaag dus gewoon 67 geworden. Of nee, 77 geworden. Laat ik het nog goed zeggen. Nou ja, volgens mij is ze 78. Haha, 1940. Het is pas 2017. Oh ja. ja Volgend jaar wordt ze 78. Jongen, jongen, jongen. Ja, nu is ze 77. <laughs> ik kan het, ik heb het getal ik, trouwens. Ja, ik heb het, ik heb het op de ouderwetse manier rekenen geleerd. Hè? <laughs> ja, weet je wat het ergste is? Ik ben 10 jaar jonger. Ja. Maar ik zit al in de 68 te denken. Kennelijk, kennelijk. Ja. ja. <laughs> nee, Bep, je, je moet niet sneller willen. Ik ben weer. gewoon nog 67 ja. en Diane Warwick vandaag... Oh, 77. Ja, zo is dat. Goed, we gaan naar de 3 1 En dat is ook weer een leuke. Let maar op. Ja, je zult verrast zijn. Tenminste, dat is hij doen. Ja. Tuurlijk doet hij het. Ik ga lekker niet zeggen wie het zijn. 3 in 1 in 1. Dit is we echt I can't stop now Oh You were tired Said you were tied, baby And you wanted to be free yeah. But my love was growing stronger, darling As you became a habit to me Oh You yeah, I've been loving you. I tain I taint it bit it too long and I don't wanna stop now. No, oh we're gonna do the soul for all Ja, ja. ja, dat is even uh, back uh, on memory lane. Hè? Nou, nou, nou. Ja, meer uh, dan 30 jaar geleden, zeg. Ja. ja. Oh. Nee, niet meer. Nee, was van, de CD was van 1988. Uh, deze was vannacht ook? Ja, ja, deze was van ga je weer. Ik zie, ik loop weer een jaar vooruit. Ja, je wil maar te snel. <laughs> nee, maar kon, ik vond het wel leuk. Ik denk, we gaan even back to memory lane vandaag. Omdat we. Het, eigenlijk, dat las ik. Het is vandaag precies een jaar geleden dat we weer. Uh, voor een eenmalige toestand bij elkaar kwamen. En uh, bij, met dit bandje. Dus ik denk, nou, we gaan gewoon eens even zoveel quality draaien. En ja. mij het schelen vandaag. Het is feest. Het is feest. Het is, uh, is altijd feest. feest. Yeah. Ja, het, helaas, uh, het is helaas dat het niet meer zal gebeuren. Want de band is niet meer compleet. Helaas is ons uh, trompetist ons ontvallen dit jaar. Dus wat dat betreft uh, zal dat niet meer gebeuren. Maar uh, we hebben er toch nog wel vorig jaar in januari wel even van genoten. Nou, dat maakt het extra of bijzonder. Of dit jaar in januari. Ja, pas was dit jaar, 6 ja. januari. Ja. Maakt het extra bijzonder. Ja, Heerlijk was het. het. Nou, en toch even terugluisteren naar deze heerlijke live opname uit 1988. Van de of Blues Quality. Met... En ik blijf dat toch maar zeggen, want afgelopen zondag was het natuurlijk tien jaar geleden dat. Uh, of vijftig uh, jaar 50, geleden. Vijftig ja, ja, ja. jaar geleden. Dat running bij een uh, vliegtuigongeluk om het leven kwam. Uh, in uh, Georgia, ergens. En uh, ja. Het is. Uh, er is ook een, een soort herdenking geweest afgelopen zondag. Uh, met een van de Amerikaanse figuur die. Uh, stukken zong. Maar voor ons is er maar één autozetting zending Donker. Ja. Voor ons, is, voor er ons is er maar één. En daarom was mijn lijfspreuk ook deen of geen deen. Ja, deen of <laughs> geen deen. Ja, zo is het. Dat <laughs> <laughs> is een mooie. Die wist ik niet. Ja, ja, ja. ja dat, dat vind ik wel een goede spreuk eigenlijk. Zo is het. Deen of geen deen. Ja, nou uh, zo is het gewoon. Klaar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Bep Zwerers. Diezelfde dame die je daarnet verswingend hoorde de drummen. Ja. Een automobilist is gistermiddag, dinsdag... aan het eind van de middag met zijn auto over de kop geslagen... op de Vijfhuizerweg in Hoofddorp. De bestuurder raakte door nog onbekende reden van de weg... kwam in het weiland terecht, sloeg over de kop. Politie, brandweer en ambulance kwamen hulp bieden aan het slachtoffer... Deze blijkt bij controle in de ambulance geen letsel te hebben opgelopen... en hoefde dus niet mee naar het ziekenhuis. Terwijl de bergingsdienst het voertuig uit het weiland haalde om af te voeren... probeerde een busje dat er niet langs kon te keren op de smalle weg... en kwam ook vast te zitten. Uiteindelijk dus alleen maar blikschade. De politie ontdekte dinsdagmiddag gisteren een hennepkwekerij... in een vrijstaande woning in Bennebroek. Tijdens het onderzoek werd de straat afgezet... In de woning aan de kleine Sparrenlaan werden diverse plantjes ontdekt. Vanwege de stroom- en waterdiefstal moest de straat worden opengehaald om de kwekerij af te kunnen sluiten. De apparatuur van de kwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld en afgevoerd. Het is tot op heden nog niet duidelijk om hoeveel planten het ging en of er aanhoudingen zijn verricht. In Beverwijk is maandag een 33-jarige vrouw... bij een overval in haar eigen woning bedreigd met een vuurwapen. Een onbekende dader drong bij de vrouw binnen. Hij belde om 12 uur aan aan de woning aan de Eduard Jacobslaan... en toen zij opendeed werd ze aan de kant geduurd. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de bewoonster... haar telefoon en geld afgeven. Nadat hij zijn buiten had geïnd... is de man met onbekende richting weggevlucht. De politie is met een onderzoek begonnen... Er woedde gisteren ook dinsdagochtend een brand... in de garageboxen aan de Kerklaan in Bennebroek. Veertien woningen werden uit voorzorg... wegens de hevige rookontwikkeling ontruimd. Zeker twee garageboxen zijn uitgebrand... en twee andere raakten flink beschadigd. Er werd asbest ontdekt. Maar de asbest is niet betrokken bij de brand. Het leverde dan ook geen gevaar op. Er wordt nog nader onderzoek naar gedaan... want er was gisteren nog niets over bekend...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 Vanmiddag is het tijdelijk wat droger, maar later volgt een volgend regengebied. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee hard. Tot in de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. vanavond en de komende nacht is het ook bewolkt en regenachtig. De wind wordt dan westen en vrij krachtig tot hard. En dan daalt de temperatuur naar een graad of drie. De komende dagen zal de sneeuw verder smelten. Het, <tie> uh, het draait namelijk om buien die soms nog wel een winterskarakter hebben... maar ook geregeld schijnt de zon. Het wordt 5 à 6 graden. Tot zover het weer verzorgd door Rico Schreuder. Dat was het weer. Cfm, Zandvoort. CFM Zandvoort presenteert op vrijdag 22...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 Groening is goed. Bep die de Beatles laat <laughs> Dan denkt iedereen natuurlijk dat ik dat heb uitgezocht, dit liedje. Dat is echt niet zo, hoor. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee. Het verbaast mij wel dat jij, dat jij dit uitgezocht hebt. Ruud, morgens bij mijn eerste kopje koffie gaat even Facebook aan. Ja. En daar moest vandaag even de, mijn naam in worden gevuld om te kijken... welk lied er bij mijn leven past. Oh. En laat daar toch Hey Jude uitkomen. Oh. En dat is niet jouw liedje vandaag, maar mijn liedje. Want ja. wat was jouw liedje nou? Nou, dat... dat <laughs> Ik heb het niet eens gedeeld, want dat was voor mij, eigenlijk voelde het als een, als een belediging. Oh. Ik, zag, ik, zag, ik zag dat Dolly My Generation had. Ik denk, nou die had ik wel willen hebben. Ja, ja, ja, ja. En, dan krijg, en dan krijg ik Madonna! Oh. Nou, als er iemand is waar ik een hekel aan heb, is dat dan Madonna. Schrik van Madonna dan. Open your heart of iets weet ik verschrikkelijk. Als, ik, als, ik, als er één, één artiest is die, die ik overrated vind, echt overrated vind, dan is het Madonna wel. Verschrikkelijk dat mensen. Kijk uit hoor, er worden vast nog luisteraars boos op je, je Moeten ze zelf weten. <lacht> het, is, het is mijn persoonlijke gevoel en ja. mening en uh, zij het mooi vinden, mag ze het voor mij mooi vinden. Ja. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed. Ja, heel goed. Ga door. Dus het was Hey dude. Dus het was voor Dan jou voor Hey jou, Jude. Ja. Ook voor jou. Ja, voor, voor Dolly was het My Generation. Kijk, dit, dit, dit, dat was nou iets <laughs> voor mij geweest bijvoorbeeld. Maar oké. Okay. Je kent niet alles hebben in het leven, zeg maar zeggen. Nee. Hoop. Facebook weet alles van ons. Nou, <laughs> ze weten een heleboel <laughs> dingen niet. En, ze, weten, ze hebben ook een heleboel dingen fout. Dat zag je wel met, met, met Madonna. Met Madonna. Ja. Ja. Nou, ik weet niet wat er nou draait, maar... Nou, het zal wel klaarwezen. Ehm, um, eens even denken. Wat, wat had ik nou gedaan? Oh, ja. Hij is gewoon doorgelopen. Vandaar. Nee. Er gaat weer eens een keertje helemaal fout hier. Het zal, het zal ook niet. Nou, oké. Okay. Um, ja, toch. Dit moet ik hebben. Tuurlijk. Artiest in het licht Ja, artiest in het licht Dat moet ik hebben Dansende paarden De draaimolen draait Of de tijd stil heeft gestaan Hij de paarden De draaimolen gaat Langzamer lopen De baas van het spul Schreeuwt zijn keelschor Hij wordt Al Kinderen een kwartje Stap maar in, kies maar uit, neem die met de langste staart Tien keer in de ronde Opgepast, hou je vast, anders val je van je paard Kinderen een kwartje Maar zijn stem komt Lisbeth List um, ze is intussen gestopt met haar uh, carrière, maar um, ja, er is nog genoeg moois van haar uh, te vinden via alle media. Om het zomaar te zeggen, Lisbeth List werd geboren in Bandung in uh, Nederlands-Indië. En uh, dat gebeurde op 12 december 1900 en... Uh, wat was het nou? 19, 1900 en... 41, ja. Het was al tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Haar eerste levensjaren. <coughs> Meisje heeft eigenlijk best wel een tragische jeugd, dat mag je wel zeggen. Uh, ze werd uh, de eerste jaren van haar leven. leefde ze natuurlijk in een uh, jappenkamp in Indië. En uh, toen ze daarna. en haar moeder. Uh, na de Tweede Wereldoorlog zelfmoord ging ze met haar vader naar Nederland toe. En uh, ja, ze kon het totaal niet vinden met, haar, met een stiefmoeder toen in de tijd. En uh, dat, uh, daarna werd ze uit huis geplaatst. Kwam in een weeshuis terecht. Uh, ja, uh, nou ja, dat is allemaal te, tragisch. Toen men nog vernam dat ze nog een eigen vader had. Uh, werd ze daar weer ook weer weggestuurd. Kwam bij een gezin Alkmaar terecht. En op een vakantie in, op Vlieland in 1948... Uh, hoorde haar stiefmoeder... Uh, dat, er, uh, dat er daar een vrouw was die graag een kind wilde. En uh, toen werd ze daar achtergelaten en kwam ze dus bij het uh, gezindrecht op Vlieland. Uh, die een hotel hadden en haar vader werd later ook vuurtorenwachter. En uh, Lisbeth nam behalve een andere voornaam, want ze heette eigenlijk Ellie. Ellie Driessen heette ze eigenlijk origineel. Eh, nam ze ook de ach achternaam van haar eh, pleegfamilie aan. En veranderde ook haar voornaam in Lisbeth. En dat werd Lisbeth List. En de rest is geschiedenis. Want we kennen haar natuurlijk als een van de aller allerbeste chansonnières van, van Nederland. Eh, veel samengewerkt natuurlijk met Ramse Shaffi. En eh, ook daar ook natuurlijk bij hem behoorlijk meegelift. En eh, later fantastische rollen gespeeld als bijvoorbeeld Piaf. En eh, ook... Fantastische vertolkser van het werk van Jacques Brel. Lisbeth List, 76 jaar geworden intussen. Ze is gestopt met haar carrière. Maar, ik zei het al, we hebben nog genoeg mooie herinneringen. Beb, je bent aan de beurt. Ik ben aan de beurt. Ja, je bent weer eens aan de beurt. 106.9 CFM luncht, presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Websferes. Ja, ik kan hem eindelijk weer eens door laten lopen. <laughs> Kom maar, moet je heel snel, snel schuifje dicht, want er komt erom. maar uh, nu kon ik hem even door laten lopen. Okay. Goed, nou, we gaan het eerste rondje cultuur doen en dat gaan we tweede duur van het programma natuurlijk mee door. In de toneelschuur zijn is vanavond, morgenavond, vrijdag en zaterdag... vanaf half negen de voorstelling Revolutionary Road. Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen. Het is een klassieker over willen ontsnappen... maar niet aan jezelf kunnen ontkomen. Revolutionary Road is geschreven door Richard Yates. Hij maakte in 1961 zijn debuut als schrijver met dit boek. Hij had een tragisch leven, want zijn werk kreeg nooit de erkenning waar hij op hoopte. Pas jaren na Jeets dood werden zijn boeken herontdekt. Regisseur Erik Wien las het boek enkele jaren geleden en werd direct geraakt. Samen met uh, de acteur Jacob Derwich gaf hij vorm aan deze voorstelling... die in de ogen van velen een moderne klassieker is, Men, uh, Richard Jeet Jeets kroop in de hoofden van verschillende mensen wie er innerlijke levens zo aangeraakt zijn, niet zo aangehaakt zijn als hun gazonnetjes. De kas bestaat uit uh, de eerder genoemde Jacob Derwig, Malou Gorter, Teun Alexandra, Thuis. En de tekst en de vertaling zijn van Marijke Eymes. De bewerking is van Jacob Derwig en de regie dus van Erik Wijn. Vanwege het bijzondere decor is nog leuk te vermelden... staan er extra stoelen op het toneel. U bent van harte welkom om plaats te nemen op deze stoelen. Bij het online bestellen kunt u dat uh, aangeven op de plattegrond. Ook interessant is dat vrijdag de 15e... als boekhandel Atheneum Haarlem en de toneelschuur... die ook dit theaterseizoen weer drie literaire avonden aanbiedt... onder de noemer Boek en Schuur... het boek Revolutionary Rood met u gaat bespreken... Hier is het aantal plekken beperkt. Moderator van deze avond is Oscar Kokken. Tot zover de toneelschuur voor het komende paar dagen. Oké, okay, I'm loosened up now, children! along the, the black hole Een single van de Eagles. Jawel. En nog één artiest in het licht, zo net voor het nationaal van 1 uur. Dat kan dus ook nog. Sheila E. Ze was gisteren jarig. En dit nummer heet Hold Me. Drittenjarig en uh, ja, artiest in het licht, hè? dus uh, zolang het uh, niet zover gaat dat we Heino gaan draaien, dan vind ik het allemaal nog wel... Uh, ja, wel, ja, ja, want ja. Die, die mocht ook in het licht namelijk, maar ja... Ja, nou mooi niet. Nou, niet. Verschurren, ik nee, kan ook zeggen. Moet je er niet aan denken. Sheila Escovedo heet ze origineel, ze werd geboren in Oakland in Californië eh, nee, eh, op 12 december 1957... Dus die is uh, vandaag uh, 60 geworden. Ja, nou, dat is een mooie leeftijd. Ja, ja. Ziet er nog goed uit. Ze is goed opgedroogd, zou ik maar zeggen. <laughs> um, goed, nou, we kennen het allemaal samenwerken met, uh, uh, met Prins natuurlijk. Zoals drumster, was zangeres. En percussioniste Sheila. We gaan gauw naar het nieuws van 1 uur. ZFM FM wens u allemaal fijne dagen en.